Liselotte Thomassen met het NOS Journaal. Vanaf woensdag gaan de GGD's meer mensen op het coronavirus testen. Medewerkers in het basisonderwijs, de kinderopvang en de jeugdsport komen daarvoor in aanmerking. Voor mantelzorgers is een richtlijn in de maak, zodat ook zij zo snel mogelijk getest kunnen worden, al dus de GGD. In de Tweede Kamer zei woordvoerder van de GGD dat meer testen wel moet samengaan met bron- en contactonderzoek om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. De GGD's moeten dan dus genoeg mensen hebben om na te gaan met wie patiënten contact hebben gehad. De speciale instantie die gaat over de inkoop van mondkapjes en andere hulpmiddelen voor Nederland zegt dat het vechten is om goede coronaspullen. Ladingen worden gestolen, er wordt met contant geld betaald aan de poorten van magazijnen en wereldwijd worden woekerprijzen gevraagd. Volgens het landelijk consortium hulpmiddelen was het een zoektocht naar betrouwbare fabrikanten en leveranciers van mondkapjes, maar zijn die inmiddels gevonden? Het consortium roept zorgverleners en ziekenhuizen op hun, specia op hun spe speciale site te bestellen... en niet meer zelf op zoek te gaan... omdat van deze middelen zeker is dat ze betrouwbaar zijn. Duitsland heeft de Hezbollah-beweging tot terreurorganisatie verklaard. Alle activiteiten van de Sjiitische beweging zijn vanaf nu verboden. Ze mogen niet meer samenkomen en ook niet de vlag van de beweging tonen. Aanhangers kunnen worden vervolgd... Vanochtend vroeg waren in verschillende deelstaten invallen bij moskeeën en cultuurverenigingen die mogelijke banden hebben met de groep. In Rotterdam is een zendmast vernield op het dak van een seniorenflat. De kabels zijn doorgesneden en er is brandschade. De laatste tijd zijn er meer vernielingen gepleegd bij zendmasten. Ze worden in verband gebracht met de uitbraak van het coronavirus. Het weer, er trekken nog wat buien over het land die trekken weg naar het noordoosten. Later vanmiddag grotendeels droog met ruimte voor de zon en het wordt 14 tot 17 graden. Tegen de avond nieuwe pittige buien met kans op hagel en onweer. Dit was het Zie NOM... ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files.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 Met nu, Zandvoort uit Zandvoort. Radio Mario Zandvoort. CFM Zandvoort, een bijzonder goedemorgen. Welkom en leuk dat u erbij bent. Het is weer tijd voor een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. ...waarin we teruggaan in de tijd. We maken een reisje in de tijd. De jaren 30 tot en met de jaren 70. En dat doen we met de hele mooie oud-Hollandse muziek. En af en toe een plaatje van buiten de grenzen. Als opening beginnen we vandaag met een mooie plaat van Gerde Roos... ...met het orkest zonder naam, Het Ding. En als u denkt van het orkest zonder naam... Nou, in 1946 had de katholieke radioomroep dringend behoefte aan een luchtig en vrolijk amusementorkest. Dat de uitzendingen zou verzorgen en ingezet kunnen worden op de KRO promotieavonden door heel Nederland. Het was de bedoeling dat de KRO op deze promotieavonden zoveel mogelijk leden zou werven. Een vriend van Gerda Roos, Klaas van Beek werkte voor de KRO en vroeg hem te solliciteren. Gerde Roos had al 20 jaar gelegenheid een jazz-dansband The Rascals... die vooral optrad in het Gooi. Talrijke dansavonden werden gegeven in Hotel Jans Goorland... Hof van Holland in Hilversum. En uit de tijd dateerde een overeenkomst met Martin Boyne, leider van de RK Dansavond in de Grand Hotel Goorland met Gede Roos. Voor vijf dansavonden in januari 1938 bedroeg het. Oranium voor deze avonden 25, nee 27 gulden en 50 cent. En tijdens de oorlogjaren werd het steeds moeilijker om Amerikaanse dansmuziek te spelen. In Hotel de Witteberg gebeurde het een keer, keer dat onverwachte Duitsers binnenvielen... en de band als één man een nummer van Glenn Miller veranderde in een Duitse polka... Een vaste inkomen werd tijdens de oorlogsjaren verdiend... met het werken als vaste pianist... bij de radioafdeling Ochtendgymnastiek. Nou, zoals ik al zei, nu op de radio... Gerder Roos met het orkest zonder naam met Het Ding. Ik liep was op het stille strand van Zandvoort aan de zee... en zag naar plots een grote kist die ik... De branding ik vis hem op en keek er eens in. En weet je wat ik zag? Ik zag een knaap van hem, die in dat kistje lag. Oh, ik zag een knaap van hem, die in dat kistje lag. Ik bond hem achter op mijn fiets met zeven meter touw. En bettelde er mee naar huis en gaf hem aan mevrouw. Die kreeg het op de zenuwen en riep eruit en vlug: Zo, smeer hem nou met die.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 Toen ging ik naar de Vodeman en zei, zegt kijk eens hier, ik heb hier heel wat boys voor jou verpakt in pak papier. Maar weet je wat die Vodeman deed? Die zei, pak uit die kop, maar nauwelijks zag hij die, of hij ging op de loop. Oh, maar nauwelijks zag hij die, of hij ging op de loop. Zo was ik veertig jaren lang in weer en wind op sjouw. Maar waar ik met mijn fonds toe kwam, geen mensen die het hebben wou. Ten einde raad nam ik een besluit en ging naar ome Jan. Die schrok zich dood van die en brulde niks ervan. Oh, die schrok zich dood van die en brulde niks ervan. En dit is dan het einde van mijn eindeloos verhaal. Maar wat is nou voor u en mij tenslotte de moraal? Wanneer je ooit een kist ontdekt die in de branding leidt, blijf altijd af van zo'n. Je, oh, je raakt hem nooit meer kwijt. blijf altijd af van zo'n. Je raakt hem nooit meer kwijt. Blijf altijd af van zo'n. Je raakt hem nooit meer kwet. Oh, blijf altijd afwassen. Je raakt hem nooit meer kwijt. Oh, bleep, oh, bleep, oh, bleep, oh, Als de spotvogel fluit In een aardig klein huis aan de rand van de hei Ga ik zomers logeren, zo zorgloos en vrij Zingt dan hoog in de bomen zo'n oorlijke huid Dan weet ieder meteen dat de spotvogel fluit Kanada, la la niet dat vrolijk geluid Doet smorgels mee ontwaken als de spotvogel Als de spotvogel fluit Als de goudgele morgen zon speelt door de hei en de dauwdruppels glinsteren in zilver daarbij. En de schaduw van de wingerd van bleek op de ruit. Is het eerst wat je hoort dat de spotvogel fluit. Tralala, twilliediediedie, dat vrolijk geluid. Doet als mee ontwaken als de spotvogel fluit. Tralala, twilliediediedie, zingt ieder het uit. Het jeugt in de natuur als de spotvogel fluit. Aan de rand van de bij dat vriendelijke huis. Voelt die vrolijke vogel, zit blijkbaar wel thuis. Als het kouder wordt, trekt hij met ons weer uit. Maar de zomer is terug als de spotvogel fluit. Tralala, klinkt dat vrolijk geluid. Doet s'mogens mee ontwaken als de spotvogel fluit. Ja, in het blokje van twee horen wij als eerste Gerde Roos met het orkest zonder naam met het ding. En daarachteraan horen jullie Lammy van der Hout met als de spotvogel Fluit. En Lammy van der Ham, beter bekend als Auguste Laat, werd op 16 september 19 nee 1918 moet ik zeggen 1882 geboren als Goze uh, Venus Cornelis de Laat. De zoon van Vincentius Hendricus de Laat en Gerdina van Hest. Hij was de oudste uit een gezin van dertien kinderen, waar hier vijf niet of nauwelijks ouder dan een jaar werden. Augustus de Laat huurde op 12 augustus 1907 met de Louisa Maria Witbroek, geboren te Tilburg in 1882. En al daar overleden. En op 4 september. Overleden op 4 september 1958. Het echtpaar kreeg zes kinderen van wie er één vroegtijdig, vroegtijdig kwam te overlijden. En Augustus overleed in Tilburg op 14 maart 1966. De carrière van Augustus laat begon bij toneelvereniging Ars Longa. Vita Brevis, kunst duurt langer dan het leven kort is... Zo werd het bekend, waarin hij zich als 16-jarige jongen aanmeldde. Al gauw promoveerde hij tot hoofdrolspeler en regisseur... in welke danigheid hij lokaal grote faam verwierf. In 1905 trokken voorstellingen van august... en er zijn reeds 1800 bezoekers toeschouwers. En in 1906 behaalde arts Longa bij een toneelconcours... de Hengelo de derde prijs. Dit werd in Tilburg drie dagen gevierd... en compleet met triomftochten in de open Landauers. De namekendheid die hij als toneelspeler had opgebouwd... nutte august om de humoristische loopbaan van de grond te krijgen. Na enkele proefoptredens bij de mede... door hem zelf opgerichte toneelvereniging L'Art Après Le Travial... won august zijn eerste talentjacht... onder meer in Rotterdam en Oosterwoud. En als artiestennaam had hij dan de naam Lammy van der Hout... met als een spotvogel fluit van Zandvoort, u luistert naar Zandvoort uit Zandvoort. Programma waarin we u terugbrengen in de tijd. De jaren 30, 40, 50, 60 en 70. En we gaan door met nog meer mooie muziek, want daarvoor zit er natuurlijk aan uw radio gekluisterd. Tijdens de Tweede Wereldoorlog moest van Braag onderduiken als gevolg van zijn Joodse afkomst. Hij scoorde veel hits in de jaren 50, waaronder als ik... Tweemaal met Mijn Fietsbelbel. En daar zijn de appeltjes van oranje weer. Van Praag vormde in de tijd samen met Willy Alberti... het duo straatzangers. En onder de naam hadden de heren diverse hits... waaronder aan het strand Stil en Verlaten. Dat was in 1955. En als de klok van Arne En dat was in 1959. Sinds 18... Uh, nee, sinds 18... sinds 1958... organiseerde hij jaarlijks... het Loosdrechtse Jazzconcours. U hoort het. Max van Praag, nu op de radio, met Rozen Zo Rood.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 En met drank zocht hij elders zijn troost Triest bleef zij achter alleen met haar Rozen, zo roze Rozen, bij zingen Tolken van liefde, love, love, love liebelam Always en eeuwig, altijd En toujours Dus meisjes, onthoud de moraal van dit misje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 voor ik slapen ga Morgen heb je terug zo waar als ik hier sta Als ik zo meteen de slaap niet vatten kan Denk ik aan dat kusje en ik droom ervan. van me nog een kusje Tot morgen vroeg Leen me nog een kusje in voor onderweg Morgen heb je terug, let op wat ik je zeg moet nog zo net lopen en het is zo koud. Geef me dus een kusje dat me warmde gaf. Geef me nog een kusje, tot morgen vroeg. Had ik jou dit is nu toch vroeg, vroeg ik ook niet. Lange niet. Neem me nog een kusje en dan moet ik gaan. Morgen heb je terug dan kun je van opaan. Rente krijg je ook, ik geef een hoog procent. Want in zulke dingen ben ik kustig. Neem me nog een kusje. Laat me hier niet langer smeken staan. Geef me nog een kusje voor ik slapen ga. Morgen heb je terug zomaar als ik hier sta. Als ik zo meteen de slaap niet vatten kan. Denk ik aan dat kusje en ik doe me van. In me nog een kusje tot morgen vroeg. Geef me nog een kusje en dan moet ik gaan. Daar kun je van op aan. Lente krijg je ook, ik geef een hoofd procent. Want de zulke dingen ben ik heus niet kran. In mijn ochtend. kusje, tot morgen vroeg. En wie dat plannen, toelever nog een kusje, tot morgen.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 Ik een droompaleis als jij daarin mijn spookjesprinct wilt zijn. Jij, ja, wolken volken van de hemel, voor jouw Zandvoort. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en ik neem u terug in de tijd... naar de jaren 30 tot en met de jaren 70. En dat doen we met allemaal mooie oud-Hollandse plaatjes. In het blokje van drie horen u Max van Praag met rozen zo rood. Erachteraan hoor u Annie Plevier en Karel van der Velden... met leen me een kusje... En uh, aan de kwaliteit kon je al horen dat het echt heel oud is, de plaat. Het zijn vandaag uh, meer de, allemaal 78 toerenplaatjes. Hebben ze thuis allemaal uh, op zo'n ouderwetse wedse grammofoonplatenspeler gezet. En ja, die hebben professorisch met de microfoon aangesloten op de apparatuur. En zo hebben we het weer op een cd'tje gezet. Dus ja, het geluid is misschien niet helemaal over naar huis te spreken. Maar zoals ze zeggen, in die tijd klonk het ook allemaal door de radio zo. Het is gewoon oud, maar zeker de moeite waard om te draaien voor u hier op de radio in Zandvoort uit Zandvoort. De volgende plaat is van een dame. Ik kan u vertellen, ze is Miss Zandvoort geweest. Dan zult u denken van Miss Zandvoort. Dat is, uh, uh, help me eens eventjes. Nou, ik ga het u allemaal vertellen. Anna Marie, roepnaam Annie Palmen. Geboren in Hermuiden 1926 en overleden in Beverwijk in uh, 2000. Was een Nederlandse zangeres. Ze werd bekend als Annie Palme en ook als Drieka van de Boertjes van Buten. Haar voornaam was vaak absoluut als Annie gespeeld. Op vijftienjarige leeftijd zong Palme al bij een Hawaiianorkest. Daarna zong ze bij een cowboytrio en een dansorkest in Haarlem. Ze werkte toen als semi-professional. Palme deed ook vaak mee aan zangwedstrijden... en ze won in 1948 een talentenwedstrijd bij de KRO. Ook werd ze Miss Zandvoort... Euh, werd ze Miss Zandvoort, ja... Op 22-jarige leeftijd werd ze al regelmatig gevraagd... voor radiooptredens van de VARA, de Afro en de KRO. En in 1958 scoorde ze haar eerste hit met Ik zal je nooit meer vergeten. En in 1960 nam Paul Medel aan het Nationaal Songfestival. De preselectie van het Euroversie Songfestival... dat op 29 maart in Londen zou plaatsvinden. En dat jaar werden alle nummers door twee artiesten gebracht... En net als Rudy Karel zong ze het nummer Wat een Geluk. De vakjury koos echter voor Karel, maar drie jaar later kreeg Palme haar kans. Ze werd als enige kandidaat voor het Songfestival van 1963 geselecteerd. Dat eveneens ook plaats zou vinden in Londen. Wegens de muzikantenstaking vond er geen nationale finale plaats. Palme presenteerde drie liedjes voor een vakjury. En deze koos voor een speeldoos, geschreven door Pieter Goemans. En wegens de muzikantenstaking ging het orkest niet mee naar Londen... maar kreeg Palmer een Engels orkest toebedeeld. En tijdens het Euroversie Songfestival op 23 maart 1963... eindigde ze op een gedeelde dertiende en laatste plaat met nul punten. Palmer weet de lage waardering zowel aan het orkest... dat het Ragfijne liedje fel te hard zou hebben ingezet. Als een technische storing waardoor ze niet goed in beeld kwam. Bij terugkomst in Nederland kreeg ze allerlei verwijten zodat zij aan het festival een nare herinnering overhield. Ja, maar dat is meestal zo. Dus, uh, artiesten, als ze een begincarrière hebben, kunnen ze het doen. Maar als ze eenmaal een carrière hebben gemaakt... wordt er altijd gezegd van... doe niet mee aan het Eurovisie Songfestival. Want je bent gewoon letterlijk en gruwelijk de pineut. Om het maar netjes te zeggen. En hitjes scoren, dat gaat er niet meer aankomen. CNWM Zandvoort, Annie Palme. Ze overleed op 73-jarige leeftijd in Beverwijk. Na een langdurige ziekte. Maar de muziek van de dame blijft voor te We hebben hier een mooie plaat. Van Annie Palme. Met het plaatje bij jou. En het was een hitje in 1957. Nu op de radio in Zandvoort uit Zandvoort. Annie Palme met bij jou. Ik mij als een luchtballon, bij jou, bij jou, is het net alsof ik zweer. Charmant en interessant. Toen ik die avond jou tegenkwam, ik had je pas ontmoet, je bracht voor goed, mijn hart in vuur en vlam. Bij jou, bij jou voel ik mij als een luchtballon. Bij jou, bij jou het is net of ik zweef. Rock the room, rock the room, rock Een miljoen beset, mijn schat, zou mijn rijkdom niet compleet zijn als ik jou niet had. Geld alleen dat maakt je nuckig, maar jij maakt me gelukkig. Ik merk het dat als ik jou niet had, ik het hele miljoen maar glad vergat. Als ik geen miljoen had, maar jou wel schat, dan kocht ik het uitzet op de lat.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 Mijn is schat, zou mijn rijkdom niet compleet zijn als ik jou niet had. Geld alleen dat maakt je nukkig, maar jij maakt me gelukkig. Ik merkte dat als ik jou niet had, ik er helemaal miljoen maar glad vergat. Als ik geen miljoen wist. maar jou wel schat, dan kocht ik een uitzet op de lat. Kijk nou eens om je heen, hm? Dan zie je mensen, jong en oud, die pakken maar wat aan, <laughs> en dit wordt meteen van goud. Dat heb ik al lang kunnen vergeten. Ja, want mijn moeder had gelijk. Die heeft het jaren geleden al bekeken, toen ze zei, jij, <laughs> jij wordt nooit rijden. Maar uh, onder ons gezegd, jongens, denk nou niet dat ik er zo heel erg kapot heb ben hoor. Wel, nee, want uiteindelijk is het nog een keertje zo, en dat heb ik tegen mijn ook gezegd. Als ik een miljoen wist had, mijn is schat, zou mijn rijkdom niet compleet zijn als ik jou niet had. Geld alleen, dat maakt je nukken, maar jij maakt me gelukkig. Ik merk het dat als ik jou niet had, ik dat hele miljoen maar glad vergat. Als ik geen miljoen wist maar jou wel schat, dan kocht ik een uitzet op de... Dan komt ik een uitzet op de laad CFM Zandvoort, Zandvoort uit Zandvoort U hoorde muziek van Doris en Als ik een miljoen bezat Daarvoor muziek van Auguste Laat We gaan de wijde wereld in En daarvoor hadden we Arie Palme uit 1957 met Bij Jou En de volgende plaat is een formatie maar Eigenlijk de naam gaat al heel lang mee Zult u denken van, uh, over wie heeft hij het? Nou, ik weet niet of u Danny de Munk kent. Denny de Munk, tegenwoordig musicals en werd ooit bekend in de jaren tachtig als uh, Siske de Rat. Met het nummer uh, Ik voel me zo verdomd alleen. Nou, zijn grootouders waren in 1955 door de platenmaatschappij Bovema georganiseerde ge ge ge zangwedstrijd. Er is mee om de beste stem van de Jordaan te worden. Nou, ze zijn helaas niet de uh, eerste geworden. Dit is uh, Johnny, Johnny Jordaan en Tante Leene werden eerste en tweede. En uh, de, ouders van, uh, de, de grootouders, moet ik zeggen, van Derin de Munk. Duur de Munk. 1955, hun eerste grote hit. En uh, daar volgden nog vele plaatjes op. En ik heb voor u een nummer uitgekozen van... ...het Windje. ...als het wiertje weer waait... ...en ja, hoe toepasselijk kan het zijn in zo'n antwoord... ...waar het eigenlijk toch, uh, ja... Kleine 80, 90 van het jaar altijd een stevige wind staat hier in Zandvoort. Muziek van duo De Munk, de grootouders van Danny De Munk... mogen we tegenwoordig zeggen met Als het windje weer waait. Dat nu hier op CFM Zandvoort in het programma Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort met alleen maar mooie muziek uit lang vervlogen tijd. Als het windje weer waait, in het molenje draait, in de koekoek koek, die laat hier weer worden. Als de nebel verdwijnt en het zonnetje schijnt, overal op het koudeilm koelen. Als koeien staan te loeien, waar de bloemen bloeien. Als bietje, van weer uit naar de Zo mooi is dat de iedereen met polders, met bossen en stranden. Met de molentjes, kaasboter en nog veel meer. Beroemd tot in zeer verre land. Maar staat holland in lente tooi, dan is het nog mooier dan mooi. Als windje weer waart in met de molentje draait, In de koelkoek die laat zich weer horen. De nevel verdwijnt en het zonnetje schijnt, overal op het goudgeelde koren. Als koeien staan de loeien, waar boterbloemen bloeien. Als pietje van Grieke weer uit naar de mes. dan is Holland op zijn best. Het Hollandse landschap in winterse tooi, dat brengt ons zo vaak in Eksda. De bomen met rijt als een sprookje zo mooi De ijsbloemen op vensterglaas Maar is dan de winter voorbij Dan komt weer het lentege. Het is Jij bent nog zo'n prachtkeukenmeid, een ouderwetse uit Zo vol van zon in koukatoen, wie moet haar werk niet te doen. Jij maakt van aardappelen heel een venu, van een paar blokjes zo'n lekkere jus. Is is een wonder, werkelijk maar. hoe breng je dat voor elkaar. Sintje, wat kan je goed koken? Zet toch de pot op het vuur. Laat het fornuis rustig roken, al kijken de vuren op zuur. Sintje, wat kan je goed koken? Zeg me, wat eet ik vandaag? Cupido heeft zich gebroken, van de liefde die gaat door de maag. Met smaken voor gras, zij dacht voorwaar dat het spinazie was. Een hele pudding had oom het piet, dat het wat was, dat merkte hij niet. Ziet je, pak, kan je goed roken? zet op de pot op het vuur. Laat het fornuis rustig roken, al kijken de buren nog zuur. Ziet je, pak, kan je goed koken, zeg me wat eet ik vandaag. U hoort de muziek van Danny de Munk. Nee, niet van Danny, maar de grootouders van Danny de Munk. Oftewel duo de Munk met Als het windje weer waait. En daarachteraan hoort de muziek van uh, duo Kok en Kan. Met Sintje Wat kun je goed koken. Wim Kan kennen we allemaal, Willem Cornelis en de roepnaam Wim Kan. Geboren op 15 januari 1911 en overleden op 8 september 1983 was een Nederlandse cabaretier. Hij wordt als een van de grote drie van het Nederlandse cabaret van de jaren 50, 60 en 70 beschouwd. En dat deed hij samen met Toon Hermans en Wim Sonneveld deelde hij die plek. Kan was geboren in Scheveningen als derde kind van de ambtenaar Johannes Benedictus Kan, die later minister van Binnenlandse Zaken en Landbouw zou worden. En Helena Cornelia Schalkwijk en zijn broer Johannes Marinus was later lid van de Raad van Staten. Op zijn zevende speelde Kan thuis al met een uh, marionettentheater en ook imiteerde hij samen met zijn zuster Truus graag de buren. En uh, nou we hoeven verder weinig over uh, Wim Kan te vertellen, want wie kent hem niet? Ik bedoel, het was voor mij een tijd, maar zelfs ik heb nog dingen gezien uh, meegemaakt, van, uh, meegemaakt. Op televisie dan wel te verstaan. Uh, Wim Kam, een beetje de grondlegger van de oudejaarsconferences. Begon in 1954 met zijn oudejaarsconferentie voor de radio. En vroeg daarvoor duizend gulden. Tegenwoordig voor duizend gulden komen ze er niet eens met hun bed uit, die cabaretiers. In ieder geval, u hoorde het mooie plaatje... Samen met Dual Kok met Sintje. Wat kun je goed koken? En we gaan door met muziek uit 1955. En dat is van Helma en Selina. Met Ik heb mooie tulpen. Dat nu hier op CFM Zandvoort. Zandvoort uit Zandvoort. Een uur lang terug in de tijd. Met mooie muziek uit de jaren 30 tot en met de jaren 70. Ik heb mooie tulpen. Ja,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 Ver van de haven in die novembernacht voor twintig jaar. Door te brakke water is hij begraven, maar als ik nog even wacht, zien wij al. in een razend verweer ongestraft slaat niemand haar neer Ze verschoor met de Zuiderzeebeladen uit 1958 alweer. En daarvoor uit 1955, Helma en Selma. met ik heb mooie tulpen. En de volgende plaat is van uh, Tante Leen. Tante Leen is geboren op 28 januari 1912 in Amsterdam. En is overleden op 5 augustus 1992 in Amsterdam. Haar, was, haar werkelijke naam was Helena Kokpolder. Ze was een Nederlandse volkszangeres en samen met haar gabber Johnny Jordaan... mag ze aanspraak doen gelden op de titel De Stem van de Jordaan. Tante Leent erop op op haar 43-jarige leeftijd, 43 leeftijd voor het eerst dat ze optrad. En daarvoor verdiende ze de kost als schoonmaakster en garnalenpelster. Bezoekers van het café waar ze werkte en zong om de gasten te vermaken... schreef haar in voor een talentenjacht bij de platenmaatschappij Bovema die had uitgeschreven om de stem van de Jordaan te vinden. Ze behaalde de tweede plaats achter Johnny Jordaan... en vanaf dat moment luidde haar bijnaam de nachtegaal van de Willemstraat. Tante Leen trad vaak op samen met Johnny Jordaan... en werd vaak begeleid door accordeonisten als Jan Schalig en John Voethuis. Veel van haar teksten waren van de hand van Jaap Valkoff. Haar grootste hit had ze met het nummer O, Johnny. Dat gericht is aan Johnny Jordaan... En die antwoord hierop met het lieve lied... Tante Leen, Tante Leen, Tante Leen, ik ga een liedje over je zingen. En vanaf 1960 had Tante Leen samen met haar tweede echtgenoot... haar eerste echtgenoot kwam tijdens de Tweede Wereldoorlog om bij een bombardement. Ome Bram Jans, haar eigen café aan de Nieuwe Dijk 103... waar ze eerder, eh, eerder een dag optrad. In 1947 kregen ze een zoon, Freddy Genaamd. En haar lied, ook Kleine Kinderen worden groot, is aan hem gericht... En in 1968 werd ze uitgenodigd om Nederland te vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival. Maar ze sloeg de uitnodiging af. Ze beëindigde haar carrière. Haar zangcarrière in 1975 en bracht de laatste jaren van haar leven door in een verzorgingstehuis. In 1994 werd voor haar een borstbeeld opgericht op het pleintje aan het begin van de Elandsgracht. En haar beeld kwam naast dat van Johnny Jordaan te staan. Het plein heette tegenwoordig het Johnny Jordaanplein. Ik heb een mooi nummer uitgezocht van Tante Leen. vind ik zelf persoonlijk. En het is uh, Tante Leen, hoe kan het ook anders, met Nog Steeds Begrijp Ik Niet uit 1955. Tante Leen, nu hier op de radio. Nog steeds begrijp ik niet waarom je mij verliet. Nada.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 Jouw hart is zo hard als een steen. Marie, er is er niet één. Marie, met een hart zo hard. Een ezel stoot zich vast niet twee tweemaal aan dezelfde steen. Maar aan dat steen, een hart van jou. Stoet iedere man zijn vrouw. Jouw hart is zo hard. In het blokje van twee als voor de wel eerste tante leven. En nog steeds begrijp ik niet dat 1955. Hart zo hard. En erachteraan. Met een hart Trusje een truusje koopmans, een hart van steen. En wie is truusje koopmans?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 Tja, tja, tja, wat zullen we eten? Tja, tja, tja, wie zal dat weten? Wie is de man die mij dat zeggen kan? De groenteman, tja, tja, tja. Het programma handelde over de prijzen van groenten... maar er werden ook recepten verteld. Het lied werd gezongen als een dansje, de tja, tja, tja... zodat veel mensen tja, tja, tja verstonden als tja, tja, tja. Verder schreef ze het liedje koffie, koffie, lekker lekkerbakkie, koffie... dat door Rita Corita tot een hit werd gemaakt... En wij draaien voor u het nummer uh, Hart van Steen. Dat is u juist gehoord. hoorden. En aan alle leuke dingen komt ook weer een einde. Er is een eind gekomen aan het reisje. Voor deze week dan natuurlijk. Het reisje van uh, terug in de tijd. Het reisje van de jaren 30 tot en met de jaren 70. En natuurlijk we eindigen in de jaren 70. En dat doen we met Tietje in was een Nederlandse popgroep uit Enschede... die in 1975 het Eurovisie Songfestival won... met het door Wil Luikinga, Eddie Owens en Dick Bakker geschreven liedje Dingedom. De groep werd opgericht in 1967, vandaar de hippieachtige groepsnaam... en brak in 1974 door in de Benelux met de hit Fly Away. In 1975 won de groep voor, het Nederland, voor Nederland het Eurovisie Songfestival met Dingedom. een Engelstalige versie. En de Nederlandse versie kwam tot drie in de top 40 in de Nederlandse hitparade. De winnende versie van Ding-a-Dong haalde in de Britse hitparade de dertiende plaats. En in de zomer van 1956. Nee, 1976, verliet zangeres Getty de groep en ging als soloartiest verder. Ze werd vervangen door een Twentse en een Vlaamse zangeres. De eerste single. In de nieuwe samenstelling Upside Down werd de grootste Nederlandse hit van de groep. En in 1978 haakte de groep aan bij de Johnny Travolta-rage met de hit Dear Johnny. En in 1990... Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van...